Laat uh -huh. to be So... Luisterd, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond was gast Erika Napp en zij geeft stembevrijding, dansexpressie en ze leert mensen verbindende communicatie. En we hebben net geluisterd naar Simona Awina met Journey, Journey, Journey Through My Soul. En dat is een prachtig uh, nummer en zij, uh, zij heeft het dan over... Uh,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 Filled with pain It drives me just insane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 Nou, we hebben een prachtig uh, gedicht net uh, voorgelezen. Uh, zou je het nog eens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 als mensen al langere tijd bij mij uh, een cursus doen... die stemmen die komen weer. Je gaat voor de groep staan, je wilt gaan zingen... en die mm -hmm. stemmen komen weer. Niet te hard, hou je mond, het die je verveelt. Ze, weet je, de, alles komt weer voorbij. En op een bepaald punt kun je zeggen... oké, okay, deze ken ik nou wel. Dank je wel. Ik ga nu gewoon geluid maken. Ik ga zingen, ik ga mij niet laten horen. Ik ga mijn leven leven. Wat ja. nou, grappig is, als ik, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... ik uh, doe als bijvoorbeeld een of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 kun je daar dan ook aan die ziel expressie geven. Dus welke taal hoort daarbij? Daar komt de verbindende combinatie om de hoek. Welke bewegingen horen daarbij? Welke manier van verbinden hoort daarbij? En wat is het lied? Wat is de toon? Wat is het geluid? Wat hoort bij jou?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 Ja. Als ik in mijn liefde ben, dan stroomt dat uit. Dan, dan hoef ik niet ook nog eens een keer iets naar mezelf te sturen. Want het, nee, dat is, dat ik ben is het al. Ja, dus, ik, dus dat stroomt uit. En, en uh, dat wil uitstromen. Dat wil uh, in alle vormen... Um, wil het leven zichzelf uh, in, in, in de liefde uitdrukken. Nou... Um,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 Als je wist dat die plek er was, dat je daar vrij werd, dat je daar je bestemming zou vinden, zou je gaan. Dus het is een uitnodiging. Moet je gaan.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 Later kwam ik tot de ontdekking dat er nog meer mensen waren die dit deden. Um, toen ben ik eens bij Marius Engelbrecht gaan kijken, die stemexpressie gaf. Uh, bij Jean-René Toussaint, die uh, stemwerk deed. Um, bij Jan Corti, die stembevrijding gaf. En dat, dat bleken allemaal mensen te zijn die in eenzelfde soort, uh, soort werk deden... voordat ik überhaupt wist dat het, uh, uh, dat het bestond. Dus zo gaandeweg is dat ontstaan en... en um,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 het komt allemaal in deze tijd... Ja. Uh, ...begint dat te ontwaken. Ja. Ik vind het waanzinnig. Ja, we gaan weer even naar muziek. Fauré, met uh, Cantique de Jean Racine. Ja, koordes. Coordes, Coor Ik kom uit een geïnformeerd gezin. Um, uh, dus het kerkorgel was eigenlijk het eerste uh, uh, muziekinstrument... ...wat ik tot me kreeg. Dat ben ik vreselijk gaan verafschuwen in mijn puberteit, hè, ...in mijn afzetten tegen...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 en uh, in september start een nieuwe jaartraining. en um, uh, dat is ook met een kleine groep mensen die, uh, die echt uh, uh, er zin in hebben en die echt denken van nou en nu uh, wil ik mijn vrijheid terug, wil ik zingen, dansen en uh, zeggen wat ik bedoel, um, geef het lied van jouw ziel.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 ik meen acht weekenden. Nou, ik, ik, ik, ik ja, sta op de site. Een, beetje, een, een, een ik, dag ik of 16. Kom ja. je site even. Ja. Uh, Www.erikanap.nl uh, of wwMorelie.nl doet het ook. Maar Erika Nap is misschien makkelijker te onthouden. Erika nap aan elkaar. Erika nap aan elkaar. En uh, iedereen is ook van harte welkom uh, voor privé sessies. Mm -hmm. En uh, die kosten praktisch 175 euro um, uh, om je stem te bevrijden. En dat en is daarmee je daar jezelf. Dat is in Amsterdam. Oh, in Amsterdam. Daar heb je een soort praktijk. Ja. Oké, okay. ja. okay. nou, prima. Ja. Um, ja, en je website is ook te luisteren op uh, of te luisteren, te zien bij uitzending gemist. Okay. Vanaf morgen is dat uh, op www.inspiratieradio.nl Dus als u het niet goed heeft gehoord, of u had geen pen bij de hand. Kijk morgen op inspiratieradio.nl bij uitzending gemist. En dan ziet u de website ook.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 het is een sterretje om naar te kijken. Ja, dat kunnen wij alleen maar beoordelen. Of voor mensen moeten hier voor de raam gaan staan bij de studio? Nou, Erika, ik wil je bedanken voor dat je hier was. Wij hebben wij geven de gasten altijd het 2012 inspiratiespel. Oké. Alsjeblieft. Dankjewel. En dat is onder meer door Rob Harms, onze technicus, ontwikkeld met een aantal gasten. Rob Van Uitbloech. Ja, dat maakt niet uit. Ja, heel goed. Vanmiddag tussen en 5 zat Rob Harms op jou op een plek. Vandaar dat ik een beetje de war was. Ik was ook in beetje de Sterlingheim Ja, precies. Jij bent er de oom van, maar roept mij niet uit. Ja, dus Rob Spruit heeft dat ontwikkeld met een aantal gasten. En heel actueel 2012 spel. Het leert ook heel veel over jezelf kennen. Je leert ook heel veel van je vrienden als je daarmee speelt. Leuk, dankjewel. Alsjeblieft. Herman, bedankt voor de techniek. Nou, ik zei het al, het is een feestje. Het ja. is echt heel erg leuk. Het ging prima, hè? Ja.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 aanraden om naar hem te luisteren. Ik heb pas geleden nog een zweetuit bij hem gedaan, in een hele grote tuin in Aardehout. Ik dacht al, wat zijn die druppeltjes op <laughs> <Ja, vraag me. laughs> Echt, oud of niks, hè. Er was helemaal niks. We moesten alles aandragen. Zelfs het hout moesten we aandragen. Nou, het is een formidabele uh, ervaring geweest, met, uh, met allemaal herten ook, die er rondliepen. En uh, ja, prachtig.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 De socialist Hollande heeft volgens de exit polls de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen gewonnen. Zittend president Sarkozy is als tweede geëindigd. Hollande kreeg rond de 29% van de stemmen, Sarkozy kwam uit op ruim 26%. De extreemrechtse Marine Le Pen eindigde als derde met zo'n 18% van de stemmen. Op basis van deze officiële exit polls van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat de tweede stemronde op 6 mei zoals verwacht tussen Hollande en Sarkozy. Het is voor het eerst sinds 1958 dat een zittende president de eerste ronde verliest.